De Tweede Kamer stemde gisteren in met de missie. islamitische staat blijft oprukken richting de Koerdische stad Kobani... op de grens met Turkije. Bronnen in Syrië zeggen dat in het centrum van de stad... vanochtend 60 mortieren zijn ingeslagen. Turkse media melden dat IS inmiddels aan de rand van Kobani staat. De premier van Turkije heeft beloofd dat zijn land... de stad koste wat kost zal verdedigen. De doelen die Nederland heeft gesteld voor het opwekken van duurzame energie zijn volstrekt onhaalbaar. Dat meldt RTL Nieuws op een, dat een rapport in handen zich te hebben. Onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ruimtelijk Planbureau zeggen erin dat zelfs in het gunstigste scenario de doelstellingen niet worden gehaald. Het kabinet had samen met bedrijven en organisaties afgesproken om in 2020 14% duurzame energie op te wekken. In het rapport staat dat het bij het huidige beleid niet verder komt dan 10,6%. Reizen met de trein wordt volgend jaar duurder. Op 1 januari verhoogt de NS de prijs van zowel losse reizen als van abonnementen. Enkeltjes en retourtjes worden zo'n 2% duurder. De meeste abonnementen 2,15%. Volgens NS gebeurt dat vanwege de inflatie. En omdat de vervoerder volgend jaar meer moet betalen aan ProRail voor het gebruik van het spoor. Het weer blijft droog, nog lang warm. Vannacht is het een graad of 12. Morgen ook veel zon. Later op de dag bewolking en vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal. FM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Blaakem en Muiden 11 kilometer langzaam rijden. Op de A6 Lelystad richting Muiden voor Knopend Muidenberg 3. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda... tussen Noordloos en de brug bij Gorkum 5 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Maak zijn van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. <mogelijk> Hete I don't really have a clue these days. Tell me where to, cause maybe this cowboy's lost is Cowboys Sing. tears into the ocean deep can feed them like the fishes down below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 Oh And I'm in